Wij beginnen de zoggerles. Um, 100 en 12. Het is een bijzonder belangrijke les. En hier, wat wij vorige keer hebben, hebben geleerd, hier komt veel een, een helderheid nieuw van hoe het ligt. Uh, uh, doorgevoerd wordt via de aboe Yima, ondanks het feit dat die malgoed, ja, malgoed, uh, oftewel heet dat de A, onderste, de onderste letter hey in het hoofd staat, ja, van de aboe jima. Dus, de, goed, goed, op, goed opletten, dat sprake is nu van de morgen, ja, van het licht dat a, a nu al bij Abouima aankomt en vanaf nu hoe gaat het verder van de yima naar de lachere zu eigenlijk, dus wij spreken ja, wij spreken nu niet van, van, wij spreken nu momenteel niet van de hoe van Arihantin het licht Word for sprayed, naar Abu Yima. That is niet new, new, not maar we spreken al, licht is al door gekomen op een of andere manier naar <laughs> naar de Abu Yima, and dan hoe dat verder verloopt, hoe dat zich uh, afspelt. Ik heb even hier een tekeningje opgetekend, uh, een tekening opgetekend voor, uh, de, voor deze zogerles. Het is bijzonder belangrijk wat wij vandaag zullen doornemen, dat zullen we zien, een geweldig stukje toegevoegde kennis, toegevoegde ervaring van hoe dat verloopt van een deel, een toevoeging aan de, het gebouw van de, de reddingsformule. Hoe het licht wel de schepping binnenkomt. Via welke kanalen kan het binnenkomen. Aan de ene kant zeggen we dat geen chogma mag wel doorkomen via de malgoed. Ja? Hoe, hoe kan dat dan wel doorkomen? Ja, onder de het hoofd van de Bina, ja of niet? Onder het ketterhochma van de Bina, oftewel abweem, staat die geanker die Malchut, ja of niet? Malchut van de, dus die van echte Malchut. Oké, okay. dat is dan in Katlut. En in de Katlut, die Malchut die daalt af, ja daalt af, of oh sorry, in Katlut, in de Katlut, trekt trekken op die binazerenpijn en malchut van de Abu ja, trekken op naar haar, naar het hoofd. Dan zijn er al vijf. Oftewel trekken op, als we zeggen dat de kelim, ja, binazerenpijn en malchut trekken op, of anders zeggen wij dat de malchut daalt naar beneden. Dat is precies hetzelfde, eigenlijk. Right? Alleen de uitdrukking is dat op die manier. Dus de malgoed die daalt. Uh, ...naar haar eigen plaats van onder de hoogma naar, naar naar in de gadlut. Die mal die daalt hier op de tekening, zien we ook die twee, twee uh, verticaal, twee zwarte magnetjes Dat in de, de gadlut die mal die daalt naar haar eigen plaats en dat wordt wel gadlut. Maar aan de andere kant hebben we geleerd dat die aboe jima blijven toch in... Uh, uh, in chassadim, ja, ze, ze, ze verkrijgen geen, ze verkrijgen wel chokma, maar ze hebben de chokma niet nodig. Nee, hoe, kan, hoe kan dat en nu in de gadlut oké, okay, in de gadnood weten we dat het kan niet chokma doorkomen, kan niet doorkomen, ja, in de gadnood, waarom? Alleen maar twee keer lijm, ketter chokma, met de lichten neffen kan, dan komt geen chokma aan de pas. Maar in de gadloed die mal goed daalt naar een regenplaats. Dan hebben wij vijf kilim als het ware. En dan kan vijf lichten kunnen, we, kunnen ze daarin komen. Oké, okay, geweldig. Maar daar toch staat aan het einde van, van, de, uh, van de vijfde sfera van de aboe Staat wel die mal goed uh, uh, rotsvast. Ja? Die kan niet meer uh, doorlaten. En wij hebben vorige keer geleerd, ja, daarvoor, dat alleen maar tot, tot Jesuit, ja, tot Jesuit van de, van deze Malchut, hier heb ik ook, zie je opgetekend, tien, tien sferot van de Malchut, van de Malchut, oftewel de dat de A, onderste letter He, uh, in de Gadlud. die, die gewoon worden vol, ja, alle tien sferot komen dan uit. En wat hij vertelde ons, dat de negens verrood van die mal goed, dat die wel kunnen licht ontvangen, maar de laatste tiende niet. Dat is dan de, de vijftigste poort. Oké, okay? dat hebben we eventjes en, en, en even opfrissen wat we hebben geleerd in, in, de, in, de, in de, vorige, dan de vorige les. En dan hebben we gehoord dat ook dat is ook duidelijk voor ons geweest eh, moet ook dat zijn dat de in de gadlu dat de kilim binaseer en binnenmaal oftewel achab de vande abu yima die trekken terug naar naar, uh, naar de traptreden van de abu yima die waren eerst gedald ja altijd zo in het tweede symptoom uh, als gevolg van het tweede symptoom dat Binazir en Pinnen, maar goed van de hogere traptreden, ja, die zijn verzonken, ingezonken in, uh, in Ketterhochma van de volgende traptreden. Nou, de volgende traptreden, de onderste traptreden daarvoor in de katnoten, waar was wie? Yersut, ja of niet? Yersut. Ja, nou, nu die binazie Rampine Malhood van de Abawiyiva keer terug, terug naar haar, naar, naar haar reiche traptreden. En nemen ze mee, ook de Jirs, neem ze ook de Jirs, doet ja of niet. Want de Jirs, zij waren verbonden met de Jirs, ze stonden op dezelfde traptreden. En het geestelijk is het zo so, dat uh, nu, de, nu dat onderste gedeelte. Binazir zeer en van de bovenste traptreden, keert terug naar haar eigen plaats, neemt ook mee de eerste die zij die onderste gedeelte van de bovenste traptreden bekleiden, of ingebed werden daarin, beter te zeggen, in de tijd van de katnoot. En nu, die eerste trekt ook op naar boven. En die gaat bekleiden de Abba we maar waar? Van wat? Van welke plaats? Altijd die, die, de lagere traptrap bekleedt altijd de hogere vanaf van P. Ja dus, het hoofd uh, kan de lagere traptraden niet bevatten van de hogere traptraden. Dus, wat hebben we nu? Ket, hochma, hebben we nu alle five kilim in the Gadlut, we have five kilim from the Abav and the Hirsut, uh, is ook new opgestechen, uh, samen met het ondersteel from the Abav and the Hirsut, knew -Parts of Hirsut new bekleid parzuv Hirsut, bekleid new licham from the Abav Dus vanaf vanav de Pe, we have here, not. op. we have oh. like oh, he said here that it Rosh, see that Rosh, uh, Oftewel, hier is de plaats van. dat is dan de the plaats, so wil we zeggen? Dat is. P. Ja, twee van. Haba le hier Oké? Dus, de Iersoet bekleed bekleedt het lichaam, als het ware, vanaf de P en naar beneden van de. Aboeim. En verder komt, het is eventjes een revisie van wat er geweest was, en nu gaan we verder met het verhaal. En nu zal het ons duidelijk zijn in deze les hoe dat verder verloopt, op welke manier het wel ontvangen kan worden. En wij weten dat Jirsut heeft geen mal goed in zichzelf, ja of niet? De malgoed hebben we, hebben van de vorige lessen we hebben geleerd, dat de malgoed, alle, dat malgoed zit in het hoofd van de Yima, Dus jirsut heeft geen, ja, jirsut alleen heeft negen sferoot van ketter tot een jirsut, plus ateret jirsut. Dus, maar geen malgoed. Dus aan het einde van, van, dus aan de lagere, aan het lagere einde van de jirsut, is helemaal goed, alleen maar ateret is zo. En nu zullen we zien op welke manier, je kan al vermoeden hoe dat gaat verlopen, dat uh, hoe nu dat hier zo ontvangt nu, dat, hoe dat allemaal licht nu naar beneden komt. Ja? Ook weer hier is ook weer hetzelfde principe van Lampenkap. Ja? lampenkap is die be, die het ook hetzelfde hier nu bekleedde. Bekleed de Abou Als Abou ontvangt het licht, uh, God loet ergens, we hebben gezien tot, tot de 9 dus de sfera, dus 49 ste poort. Dan parallel daarmee ziet ook nog die als lampenkap, dan Yirsut. En Yirsut kan het wel ervaren, want Yirsut is de bekleiding van die Abou Yim, duidelijk net als lampenkap. En Abouima ne zijn net als een uh, lamp zelf. En dan Hirsut ontvangt het nu dat licht van de Abouima. Ah, en Hirsut heeft geen, maar goed, ja Hirsut heeft aterrities. So, dus yet, hier, bij Hirsut zit wel mief die kan wel omhoog naar beneden gaan. En daarbij, als het naar beneden komt, die mief vanuit het hoofd van de jersot, dan die komt tot ateret jersot, en dan wordt het allemaal hele licht uh, ga, uh, van mogen de Gadlot van de gogma ontvangen, en dat kan ze netjes verder door sluizen, naar wie? Naar de noekwa. Want we zullen zien verder hoe dat verloopt. Dus het is een echt een geweldige Onthulling wat hij ons zal vertellen, dat op die manier zullen we daarmee omgaan. En dat kan je toepassen in elke, overal kan je toepassen. En op, op deze manier alles wordt ontvangen. En dat nog een keer, wij spreken we spreken nu vanaf de Abou Yima. We spreken nu van de Pin, hoe Arikan Pin doorgeeft het licht naar de Abou Yima. Maar in, nu spreken wij van we vanaf de Abou Yima en naar beneden. Oké, hebben we en hier, op welke manier nu via die twee uh, het licht komt uh, los, als het ware. Ja, um, pagina nun tet, uh, en wij beginnen aan de regel drie van uh, de basis tekst van de zoe. De nieuwe Ot. Uh, Ot mem dalet. Go inon terain It minyula we Vihad Atar Dakik Leala Hahu Fir Miftaha Be. We itrashim Ella Bereshimo de Miftaha Lo in Be. Ella Hahu Five. Mieftaga, belehoedwe. Punt. We gaan het nu gaan het even vertellen om ook Aramees, dat wil je ook Aramees een beetje doen. Drie. Meestal leest men dat Aramees niet. Men, gaat wel, men wil weten men gaat direct naar, naar vertalingen, naar dat. Maar ik raad je wel, wel aan om Aramees mee te nemen. Ah, dat is bijzonder, iets speciaals. Maar uh, daar gewoon doen. De regel 3, mem dalet ot mem dalet. go in on terrain, go is binnen. in on die terrain, deze uh, porten, it mini eris er is een Meneula een slot. We hadden kiek, en een dunne, dun plaatje. Leaela hau miftaga om binnen te laten komen. Die miftaga, die sleutel om die sleutel daarin te laten komen. Vier, bij in daarin. Veloit rashim elabarishimo de miftica, en die wordt dat en die wordt uh, ingekerft, uh, alleen maar door uh, de inkerving van de van de sleutel weade in de bagu mifta belachude men weet niet daarvan behalve die, alleen maar die miftige, alleen die wordt gekend. Punt. We halen raza dana, breshit Barailokim, en over dit geheim staat geschreven, breshid bara breshid breshit in het begin, bara elokim, schip elokim. Punt. Kijk nou dat weer dat woord bryschiet. In dat woord bryschiet is alles in geconcentreerde vorm. Alle antwoorden, luisteren, proberen te ervaren dat straks alles komt. We gaan het ook daarmee beginnen met dat woord bryschiet straks. In dat eerste woord van de Torah eigenlijk. Alle geheime zijn verborgen. In dat woord. En pas in onze, pas wij beginnen voor het eerst ooit eh, eraan om die te onthullen. Dat was een ver, ver, verborgen zaak. Maar nu wordt het onthuld. En die breshit, breshit, hij zegt dan breshit. In het begin, dat woord breshit. Gewoon liever niet te, te vertalen, dat, dat woord breshit. Da miftige... De volgende pagina, samen, zesde. De eerste regel. De kula satimbe, dat alles verborgen is erin. We hu sagiru patah. en die, en het woord brisit, let op. Dat die doet dicht en die doet open. We shit tarain klilanbe. En zes poorten zijn daarin ingesloten. Bahu Miftecha, in deze Miftecha, in deze sleutel. Twee, de Sager of Atach, die dicht doet dicht en open maakt. Kad Sager in ontrain. Wanneer die dicht doet deze poorten, we lon en sluit hen binnen zich, binnen, binnen, erbinnen. Kedien wat daaktief, da, dan is het zeker geschreven. Drie, bryschiet. Dus in het begin Dat woord, bijzonder belangrijk om dat woord goed te kennen, visualiseren, dat woord bryschiet. Want alles zit in dat woord bryschiet. Mila galia dus in het woord Brigitte, daar zit in hem een woord dat onthulling geeft onthullt, wijst op een onthulling, onth onthulling. begleid die is ingesloten in het woord dat stetima in het woord dat uh, verstopt dus zorgt voor verstopping of verhulling in het woord brishit punt punt Uwa bara mila satima fir ihu sager velo Kijk wat hij zegt. En op elke plaats het woord bara. Bara komt van bria, ja. Hier is het, het Bara is een drie letters van, de, van, de, van het woord breshit. Dat is het woord dat verbergt, ja, ver, verbergt. Bara verborgen, verbergt. We sager dus de sager vier, het is het sluit. We lopen het ach, maar niet opent. Het woord bara Alleen, ik zie wel dat in de regel vier, één het laatste woord, staat het we lach Dus in plaats van één uh, na het laatste woord, in plaats van de get, zou ik. Uh, Opzetten, alef, in plaats van get. Ik heb dit. Heb, kan je dat ja, zien? Staat alef? Ja. Oké, okay, bij mij staat het get. Bij, bij iemand anders staat het iets anders? Bij ja, jou hoort het ook Nee, Ik heb wel gezien. Je hoort het wat ik zeg? Of ja. heb ik niet goed gezegd? Dus, in de regel 4, Een na het laatste woord, staat het het woord we, wav, laam het get. In plaats van get moet het alef komen. Ja, wie dat niet heeft, wie weer heeft, vervang hem vervangen door alle. Dat is, een, dat is een fout van scannen. En nu keren we terug naar de vorige pagina. Het is iets bijzonders wat hij iets had, iets had genoemd, iets had gezegd over de brichiet, het woord brichiet. Voordat wij verder gaan, ik wil even. Aandacht voor dat woord breshit, voor het eerste woord. Het is erg belangrijk dat we het goed, al nieuw, al goed concentreren ons op dat woord. De hele Torah ja, is opgebouwd uit letters, uit woorden. En de hele Torah is niets anders dan een gekodierde weergave van de wetten van het heelal. En alle geheimen van de schepping zitten daar. En wij hebben geleerd dat als je kijkt naar de geestelijke uh, objecten, ja? of geestelijke, uh, laten we zeggen, spherot. Ja, de geestelijke objecten, dat zijn spherot of wereld en wat je wil, dan is het altijd zo, de wet van het heelal is, dat elke hogere sfera bevat alles, wat de, alles wat eronder haar is. Ja of niet? En plus nog, haarzelf. Eigenlijk? Duidelijk? Dus die geestelijke wetten moeten we goed doorhebben, dan weten we ermee, verder op te bouwen, dingen op te bouwen. Nog een keer. Iets wat staat, aan de, aan de boven alles. Ja, laten we zeggen, boven alle onder de of waar dan ook, welke sfera dan ook. Alles wat onder haar is, is, uh, staat, hey, alles bestaat dat in die hogere sfera. Duidelijk. Alleen zij geeft het door aan de lagere. Oké, okay. dat is duidelijk, hè. Enio. Het eerste woord van de Torah is Breshit. Dat veronderstelt dat alles wat eronder tot alle vijf boeken van Moshe. dat alles bevat dat woord Breshit in potentie heeft hij alles in zichzelf. Want je moet het doorgeven aan alles. Dat werd uitgesmeerd over die vijf boeken. Eigenlijk Net zoals alle werelden, dat zoals vijf werelden gaan uit, ja, vanuit de soef, Daar is het, wat ik zeg. Zo ook de vijf boeken van Moshe, Moshe, die zijn net zoals vijf werelden, ik zeg het, vergelijkbaar. Het is niet natuurlijk, want uh, we beginnen, begin, we weten waar begint de Torah. Niet in de Adam Kadmon, maar alles komt van het woord Breschid. Interessant is dat als een mens begint de Kabbalah te leren. Dat is een top, echt speciaal wat ik probeer uit te leggen. Maar stap voor stap. Wanneer een mens begint Kabbalah te leren. Dan heb je vele woorden nodig. Ja, dan hebben we eerst leren we allerlei over de Kabbalah. Kijk nou zo'n boek hebben we geleerd. Van Kabbalah. Kabbalgids voor de spirituele... Ontwikkeling. En daarna gaan we verder hoger, ja? Daarna hebben we zoveel so teksten, hebben we zoveel so lessen, hebben we nu vijf boeken, hebben we leren van Shlavia Sulam, ja of niet? Daarbij bouwen we ook ons op. Dan hebben we nog tes zoger wat nog niet allemaal wat wij moeten leren, Maar als een kabbalist al... Zo so, gaat verder, ik denk niet dat je moet alles al klaar hebben, alles uitgelezen hebben, of alles uitgewerkt hebben. Maar uiteindelijk komt een kabbalist tot iets waarbij niet, die, niet de platte tekst meer nodig is. Ja, niet de tekst, niet al dat veelheid van de tekst meer nodig. Maar bijvoorbeeld maar men, zoals Rabbi Shimon aan het einde van zijn leven, die had alleen te maken met het woord brisheet, Goed opletten wat ik probeer te zeggen. Als je een rekening wil openen in een bank, ja, dan moet je altijd zorgen. Natuurlijk ik kan je ook om de hoek dat doen. Maar als iemand wil echt de top, uh, de topbehandeling en die echt flink wil dat doen, iets met zijn, met zijn geld, hij wil geld maken, hij wil geld investeren en nog meer herinvesteren. wil veel uh, met geld wil, wil werken. <coughs> dan gaat hij dat niet oh, ergens in een secundair kantoortje. Ergens in geld uh, houden. Maar hij gaat naar het hoofdkwartier van de bank. Duidelijk. Daar heeft hij een echte behandeling. Etcetera. Maar daar heb je dan bij de bron. Als je iets nodig hebt. nog Dan, dan weet je alles daar te vinden. Daar. Even als voorbeeld. Als je wil kijken en als wij weten dat alles wat hoger is, en daarin bestaat alles wat in het onderste is, dan kunnen wij begrijpen dat in het woord breschiet, alles zit in het woord breschiet. Dus alle wetten van het helaal, alles kunnen we terugvinden alleen in dat woord breschiet. Dat is geweldig. Als we dat ontdekken, dan... Uh, begrijpen we dat een kabbalist zit gewoon met een brishit, je kan verschillende combinaties maken. En die verschillende combinaties, die geven jou de krachten, je kan het zien, de wereld en zo, uit die letters, precies hoe dat in elkaar zit. En dan komen nog naast die letters, komen nog nog Nicodot, die puntjes. En die puntjes geven aan nog welke licht dat brishit uh, vult, etc. En dan komen nog die... Da, uh, er komen nog uh, de tamim, komen nog die gezang, gezangtekens, etc. die vullen nog meer aan, aan dat woord. Maar alleen maar zelfs, alleen maar die letters van de brichid zullen ons geweldig uh, laten zien. En wat hij ons nu vertelt ook, dat de brichid, die daar zit, dat verborgen en het verbergen, het sluiten en het open doen, krantjes zich in dat woord brishit. Even horen wat ik zeg, en dat zullen we, zullen we verder gaan. Misschien zelfs aan het einde van de les, ik heb daar plaats nog op het bord nog rechts achtergelaten, op mijn eventueel al beginnen iets aan die hogere kabalen van, uh, waarbij wij met een, met een woord zoals brishit geheimen van de schepping zullen onthuld krijgen. En daarmee, wat zijn die geheimen daarmee, brengen wij ons in, in de samenvloeiing met de schepper. De hele bedoeling van de studie is niet om alleen maar uh, nieuwsgierig of weetgierig te zijn, maar de hele bedoeling is om. Uh, uh, door die, deze extra studie wat wij gaan doen met Brigitte dat wij stimuleren dat is eigenlijk de, de hoogste man die wij kunnen opbrengen ja? en daarmee brengen wij de Malchut en Zerenpien tot zeug en wij ontvangen het licht ik hoop dat ik het nog verder maar nu gaan we terug naar naar de uh, naar de tekst naar de pagina Ne, nun, tet, beneden, er de rechterkolom, de regel 21 rechts. Zo, so, stap voor stap, het hele plaatje van de kabbala wordt steeds uh, af, meer, rond zich meer af. En er komt een moment waarbij je zegt, ah, ik zie het. Ja. Stap voor stap. Alles is natuurlijk gradueel. Like, belangrijk is hoe jij ziet, wat jij ziet. Maar dat is jouw zin. Daar gaat het om. Het zijn altijd uh, wie meer zin of minder zin. Het moet jouw zin zijn. Daar gaat het om. 21 de rechterkolom, 21. 21. Uh, de referentie letter memdavet. Go in we wechule. Binnen die poorten kan wechule enzovoort. We hadden gesproken over die 50 poorten. Ja? Yeah? Dubbele punt. Betoch otam 22 ascharim. Yes, man hul echade omakom. אחד דריאנטוינטח להכניס בו אותו המפטח ואינו נרשם וניכר פירנטוינטח רק לפי הרשימה של המפטח שאינם יודעים פייפנטוינטח בו במקום הצר bamafteja 21 na de dubbele punt betoogt aan binnen deze poort 22. -e gaat. er is een uh, slot en hij ik laat je zien dat is hij bedoelt daar ergens die mal goed, die daar staat. Maar we zullen zien straks. En we hebben nu te maken nog een keer, waar zitten we? Altijd, wat je leert Kabbala, altijd kijken, waar zitten we? Waar sprake is? Aha, het is yima. Ja, we spreken over de yima. en daarover spreken we nu. En die, die Abwehima er is de slot. Een slot. Uma zare gaat en een een nauwe plaats, een nauwe plaats, 23, ik niets boven om of tegen om daarin die sleutel binnen te laten, uh, te laten komen. Ja, het is net als een, een slot in een, een gat, gatje zit, zit in een slot. Dat, dat, is, dat is vergelijkbaar met zo'n beeld Geeft aan ons, ja. We ain't yeah? on your And die is niet ingekerfd. So, dus zit daar geen inkerving. We zouden zeggen, ja. Hoe zeg je dat? Dat is een vorm van inkerving. Net zoals in uh, oui, uh uh, uh, uh, uh, de metalen uh, slot heb je daar ook dan. Ja, there's zo'n hatje daarin. Dat is ook weer ingekerfde hatje, als het ware. Zo is het. We ain't on your is niet ingekerfd. En die is ingekervd alleen volgens de inkerving van de, van de uh, sleutel. Wat betekent dat? Kijk, jij hebt een sleutel. Ja? En jij hebt ook een slot. Dan moet een gat in de sleutel zijn. Een gat die helemaal gepast is. Met de vorm van de sleutel. Ja, dat is precies wat hij zegt. Dus dat de inkering, de vorm van de, van waarin dus dat, van die gat is, volgens de inkering van, oftewel de vorm van de sleutel. Dat is een beetje vergelijkbaar wat hij zegt. yo Yodimbo, dat men hem niet ba maar dat men, het is niet kenbaar in de plaats, in die nauwe plaats, dus dat die, waar de sleutel daarin komt, maar alleen in die sleutelpunt, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, gewoon zelfs plat kunnen we dat ook zien. Kijk, wat betekent dat? Dat, oké, okay, we kunnen zien, we kunnen zien, kijken naar een slot. Gewoon als we spreken over gewone slot dan wij zien bijvoorbeeld een opening, ja of niet en daar zitten nog bepaalde rondjes, ook in de gaatjes of allerlei alle of zo. oké, okay, het is geweldig, maar het is niet kenbaar en we kunnen niet weten niet precies welke slot past, welke sleutel past daarin hoe kunnen we dat hoe kunnen we dat allemaal zien hoe kunnen we dat wel eh, die weten al die vormen daarvan, hoe dat zit in de slot door de sleutel ja, dat is wat eigenlijk wat hij, wat hij ons zegt. Dat de, de werking daarvan, is al, dat kunnen we alleen maar zien vanuit de uh, sleutel. De sleutel heeft bewegingen. De sleutel doet dingen open en dicht. Duidelijk. En niet de slot zelf. Duidelijk. Dus de aboehima, daar waar dus de he, tata, dus de malgoed zit... Die hebben geen beweging. ja, dus net als een gat van de, van de, van de slot. En kan je binnenkomen. Nee. Een gat zit in de slot. Maar zonder sleutel kan je het niet openmaken. Dat is de abbewejima. Gewoon voor je gevoel. Maar hier zit, should... we zullen zien, die, daar, die wel. We zullen zien verder. 26. Probeer volledige concentratie hebben van wat ik ga vertellen hier, nergens in de wereld kan je dat leren. Wat ik bedoel altijd met nergens in de wereld kan je leren, als ik zeg dat, bedoel ik dat, bedoel ik, wat ik bedoel, dat jij weet wat ik bedoel, wat niet alleen bij mij, dat, dat ik wil alleen zeggen, dat bij mij, bij anderen niet. Als ik zeg nergens in de wereld kan je dat leren, dan in de eerste instantie bedoel ik, wie Kabbalah niet leert, ja, of wie dan over de Kabbalah leert, maar niet de Kabbalah zelf. Want alles wat niet de Kabbalah is, is, is onder de Atsilud. Met Briayat Seravasiyah kan je deze slot niet openbreken. Open okay? Dus alleen in de absolute kunnen we de sleutel van het licht, van de, de plaats waar het licht is, van de Abouim. Alles komt van het hoofd van de Abouim. En daar zit de slot. En de slot heeft bepaalde inkervingen, maar door de inkervingen van de slot kan je niets doen, je kan het niet openmaken. Dus als je de sleutel hebt tot, de, ja, tot, de, tot, de, tot deze slot, slot waar, die, waar die gar verborgen zijn, waar de lichogma verborgen is, dan kan je wel dat doorvoeren naar lager. Dus naar, naar Iershut. En verder naar uh, uh, Zon. En dan, en dan naar de Abia Naar de Brijay, Tsirawasiyah. Etc. Weaai 26. Dus als je goed ziet vanavond, absoluut nergens aan denkt, zal je geweldige dingen beleven. En de geweldige onthulling echt wat wat geweldig jouw zal vooruit gaan, doen, doen vooruit gaan <coughs> waarsot u breshit baray lokim en over dit geheim is het geschreven breshit baray lokim het woord breshit moet wo je goed weten hoe dat zit hoe dat, gewoon visualiseren, dat woord breshit is nog een keer wat ik zeg, visualiseren het woord breshit, want daar zit de reading, daar zit de sleutel tot succes. In dat eerste woord van de Torah. Want alles wat hoger is, sluit alles aan, aan wat beneden is. Eigenlijk, Dus alles zit in dat woord Breschid. We gaan dat leren, dat woord Breschid. Alles zit daarin. Alle geheimen zullen we. we leren. Alleen van het <coughs> woord Breschid. Eigenlijk, Je ja, hoeft eigenlijk, een mens hoeft achter, een mens hoeft, hoeft eigenlijk, het is een mens hoeft eigenlijk geen, niet al die, hoe die tienduizenden pagina's leren, als je weet dat woord brichit, hoe dat in elkaar zit. Dan heb je alles. Daarom had Rabbi Shimon had gezegd, plaagd te zeggen tegen zijn discipelen, van, ik, ik moet wel, en hij ging huilen, en natuurlijk van binnen en niet van buiten, hij ging huilen en hij zei, hoe moet ik doen, en hij zegt, ik mag het niet onthullen. Maar als ik het niet onthul. Wat zal. Hoe zal, dan hoe zal, zal men dan. hoe zal men dat gebruiken. Hoe, hoe zal men dan. De, het gebouw van de schepper. Binnen zou komen. Hè? Aan de ene kant wilde hij dat niet doen. Maar aan de andere kant kon hij dat niet verbergen. Want hij zei ook. Stel dat de. Dat de wettelozen. Dat. De slechteriken, dat zouden kennen, dat zouden ze geen, wat betekent, niemand kan natuurlijk schade toebrengen aan, aan het geestelijke. Maar de mensen zouden mens zou niet gaan leren al die pagina's, weet je, al die nachten doorbrengen, etcetera. die zouden zeggen, nou, geef me dan, net zoals die man die kwam bij Hilde die zou zeggen, geef mij dan de Torah terwijl ik op één voet sta, terwijl ik blijf op een, op een bein staan. Ja, dus een paar minuutjes, hoeveel kan je verdragen dat je op een, op een, op een beet staat. Geef me de hele Torah wat ik nodig heb. Ik. En dan, dan uh, op die manier. Zo ook de mensen ook dat willen doen in plaats van het echt grondig te leren. Maar uiteindelijk aan het einde van de rit, ook wij zullen dat ook beleven. Ook wij zouden ons alleen met het woord Brigitte kunnen houden. En daar kan je alle geheimen onthul, onthullen voor jezelf. En ik alles beleef, alleen door een woord hebt Dat alles niet nodig wat allemaal, wat, wat de mens, wat, de, wat maar alleen, maar, maar eerst moeten we uh, dat hele, de readings Formule uh, leren natuurlijk, um, de structuur daarvan moeten we natuurlijk hebben. En daarna kunnen we ons bezighouden met brisit. Bresit Barailo Kim. That the eerste three word of the Torah here sit alis. <laughs> of Breshit in the in the Bachin. Barailo Kim Schieb Elohim. And you had once punt, and you had once for telling. Bresheet. That word Breshit. The Uhamaftea let obeis. That is the sleutel. Shehakoil Satumbo, that alles is in hem verborgen. We who, in 28, hassoger um we hapoteer, let's go what he says. We who, and he, sleutel, die do dicht, hassoger, we hapoteer, and do it open. Dus als je kent Breshid, heb je alles. Alles, echt, echt, ik zeg het jullie, alles heb je dan. Alle geheimen, alle de, de bronnen van de schatkamers van het hogere, die komen voor jou. En dat is daarom, was het de Torah, 3000, zoveel jaren, 2000 jaar verborgen. 2000 jaar van haar, van het, wanneer het, wanneer het geschreven werd. En natuurlijk. Nog moshe ontving dat. Ook de Kabbalah ontving dat. Dus het is 3500 jaar dat het gegeven is. Samen met de Torah is het gegeven. 28. Vishisha Sharim, Klulimbo, 29. Bemaftee Rahu, Assoghero Patee, let op wat en vishisha sharim en zes poorten, klolimbo, zijn in hem ingesloten. In wie? 29. Bamaftejahu in deze sleutel. Hasoger wapotejah. Welke sleutel sluit en open maakt? Oké, zes poorten. Hoe weten we van deze zes poorten? In welke. Deel van dat woord brechit zien we die zes. Shit. ja? Schiet, schiet is een Ramees voor zes. Shit is net zo, so, het is zes. Je kan ook terughalen dat het weer, weerklank daarvan kan je ook een voelen uh, zin in het Nederlands. Zes, zes, Zes. Het is ook een zesklank. Ja? Ook in, ook, ook in het Engels, six. Ook in het Russisch, six. Oh, nou, Bijna in alle talen heb je dat. Waarom? Het is die zes dagen van de schepping, die zich ook hier ingekerfd. En in vele talen heb je dan weer terug. France. Huh? France, ja. Ook in, ja? ook oh, in Frans. Ja, ja. Het allemaal, zie je dat precies hetzelfde. Want die zes dagen, die waren ze oorspronkelijk. Iedereen voelde dat. Iedereen wist dat erover. Punt. Dus in dat woord dat de laatste drie letters, ja, yeah, shin. Yeah. Ja? Iedereen ziet het? Ik kan nu visualiseren dat shin, U, taf, die dat is zes. En wat er overblijft, de overblijft, bet, resh, alef, ja, de eerste, bara, uhashe soger, dat op wat je zegt, uhashe soger o tam. Dat is de hoge kabbala wat we nu. Dun of that moment. O Kha soger, of the Echleik the Entrei to the Hoh Kekabala. Kha she soger the... otam tam hasharim vecholel otam betohu. Az wadai katova einen mila gluya bichlal mila stuma. Stuma punt acht sogero eh, wanneer hij dus de sleutel wordt word hier verondersteld of wordt wordt dus antecedent is hij is die de sleutel. sogero wanneer die de sleutel Dicht doet deze poorten, deze poorten dicht doet, 30. We cholelot ambitocho en sluit hen in zichzelf. Azvadai katul brishit, dan is het zeker, dan wordt het uh, zeker uh, geschreven, 31. breshit. Mila, wat betekent dat, Brishit? Let op. Mila gluya, bichlal, mila Een woord dat onthulling op onthulling duidt. Dat is shit, ja, de zes. Wat werd onthuld in, the, in the de schepping? De zes dagen, ja, de zes feroot. Ja, de zes feroot, dat is de wereld. Dat was onthuld aan de wereld. Let op, is hier staat het geschreven. Uh, dus, en een woord van onthulling, dat is zes, dat is wat onthuld werd aan de wereld. Beglaai binnen, uh, ingesloten, let op, in het verborgen woord, in het woord dat uh, duidt op verstopping, of verborgenheid. En dat is de bara. Dus in het woord breshit in het woord breshit zit verborgen, een element, Drie, drie letters die duiden op verborgen, de verborgenheid. En drie duiden voor het openmaken. Of voor het onthulden. pre En dan zeg je dat. Bara, twee, tweeëndertag. Bachol, makom, op shehu. Bachol, makom, shigu Hi, milastuma, drieëndertag. Shemore, shemaf, teach, soger, veino, en nu gaat u over het tweede gedeelte van het woord breshid spreken. Twee, 32. bara schiep, dus de eerste drie letters van, uh, van dat woord. En kijk, bachol, ma hu, in elke plaats dan ook, waar je ziet, treft aan het woord bara, of een derivaat daarvan, ja, dus afgeleide daarvan, zoals bria, et cetera. Hi milastuma dat is het woord dat duidt op verstopping of, ff, of, ver, of, of verhulling. 33. Shemore, dat dat leert. Shamafteiach, dat de Soger, doet dicht. We eenopoteja en doet niet open. Zie dat? Dus in één woord. Erg voorzichtig dat, want hier zit alles wat, wat de mens heet, aan de mens gegeven, niets, niets hogers en niets relevanters is aan de mens gegeven. Niet gegeven, niet gegeven, niet in heden en niet tot het, in de toekomst tot de komst van de machine. Eigenlijk, wat wij leren, niets hoger daarvan, want hier is de sleutel tot je, tot je ik, tot je, tot je bron. En daarom eh, vraag ik van jullie absoluut in, in eh, weet het, eh, concentratie en vertrouwen en openheid. En wij zien, kijk nou in het woord bara-breshit, wij zien dat twee delen bestaan. Ja, drie letters, de eerste letters, die duiden aan op verborgenheid. Duidelijk, hoe, hoe hoger, hoe meer verborgen. En dan de, de, de, drie, de drie onderste letters, die zijn, die zijn, die duiden op de opening, ja of niet? En we hebben geleerd dat het gaat, het de eerste waarvan dus wie heeft geschapen de wereld, dat zijn de abuwe ja of niet? Dan zien we eigenlijk in de, in de woord brishit, zien we en abu en jema, en abuwe en Abu abouima is dan is de, de verborgen gedeelte het verborgen gedeelte en hier is zes. Dat is dan die dat is dan de open gedeelte en nu gaan we dat was eventjes alleen de vertaling van, de, um, van, de, van onze zorger uh, 34 бейна паузе, но ви ханно нох ин бити я, сосо 10 митjes сос. э биурат барим ахед татаа шебаниквай эйдаим. некра 35 минниула. биёта ноэлет это ode shehi omed omedet leela benikwe Oké, okay. we gaan verder. Dus 34, de rechterkolom, 34. De hij geeft in deze les een geweldige uitleg en zeer zeer hoog en eenvoudig. Hoe hoger is altijd? Het is vreemd, het is, is wel vreemd in onze oren, te, klinkt, dat hoe hoger, hoe, hoe hoger, hoe eenvoudiger is. Ja, het is echt zo, het ware leven is erg eenvoudig. En de sluit in zichzelf alle complexiteit in. De hele bedoeling is dat wij, kunnen, dat wij moeten in een complexe wereld leven en de ...in staat zijn om die complexiteit tot eenheid te brengen... ...tot eenvoud, tot het, het, het allermogelijkste vorm van eenvoud. Niet primitiviteit, ja. Niet, niet uh, maar een enkelvoudigheid. En dat is waarom? Omdat het eindsof is enkelvoudig. Let op, 34. De uitleg van woorden. hij heet het A. Dus dat onderste letter he van de Hawaii. Shebenikwei naim. Nikra 35 Minula. Dat is die in het, in de, bij de Abu Wima boven die staat onder de ketter en de Hochma. Die heet Minula. Ik heb het niet opgeschreven dat die Minula. Oké, okay, dat is de slot inderdaad. Minula, slot. De slot. De dat op Noël het al rode gar, aangezien zij dicht de lichten van gar. De gar zijn boven. En die, die sluiten dicht die lichten van gar. In de katnot natuurlijk. De volgende, de linker kolom. De eerste je le let op dat zij die lichten in vangaar of te veel hochma, dat op dat niet, so that zij niet kunnen schijnen in de Parzuf kool, o, shehit, omedet le, le, le, so le, le, die le, le, die le, le, le, le, le, le, staat boven in de Nikweenaim, in de opening van de ogen, dat is onder de gochma, dus zolang zij staat boven in de Nikweenaim, zie dat zoals we dat zien hier in de katnoot, dan uh, dan kan het licht niet gaar lichten, gar zijn dan daar in het hoofd uh, uh, op, opgehoopt en ze kunnen niet naar beneden te uh, worden. Ja? Oké. Okay. Punt, okay. we zijn Go in on drie terrein. It minuula hada. Uwahai miniula vier. Je atar datik. Ainu Aisod. שבהי תתאה פייף שהיא השאר הממתת דקילים כי עצם היית תתאה זס היא מלכות דמלכות שאר הנון ויסוד דמלכות זייפן הוא שאר ממתת לאללה הגו מיפתחה היא בייסוד של הייתה תאה נכנסה מיפתחה. אך תשנדקומה שגו פחינת נכן עתרת יסוד של המוכן המוריד את הייתה תאה תין מניקוי עיניים לפה. We neftach apartsuf. Beorot degar en ochentje elf. We alken nikra ateret ayesot bashem miftacha. Hier komt die aan. De regel twee. We ze Dat is wat hij zegt. Hij zogar. Go inondri tarain. Binnen deze porten. Eet miniula hadden er uh, is en een slot. Uw minula miniula en in die slot. Vier jers gaat en nu je En in deze slot is er een plaats een dun plaatsje. In deze slot. Net zoals een gatje gaat in een, in een slot voor de sleutel. in behoefte van de sleutel. En in deze slot is er één een, een plaats, één een dun plaatje. Plaats. Ainu, hij gaat ons eigenlijk. Ainu. Ainu. A Dat wil zeggen. De sod, die. In de de die is die er is van de heette ta, ah, de isot van de die onderste letter hei van de naam van de Hawaï, oftewel van de Malchut. Vijf shehi Shaar Hamemt de kilim dat dat de port is van de ne dat het dat het uh, de 49ste poort is van de Kilim. We hebben gezien dat de Malgoet, mijn even toevoeging geven, of op, opfrissen bij ons. Dat die Malgoet die staat in het hoofd, ja? In de Gadlut. Kijk nou op het bord, want dan wordt het, wordt het, kijk, op het bord. En nu, dat was eerst je gesproken over de Katno. Ja, probeer volledig te concentreren. Wat staat hier is. Gewoon echt, ik heb geen woorden, wat, wat straks je straks gaat beleven, als je goed probeert goed te luisteren. Dus eerst stond de malgoed, mal of de dat tata a noemen we dat onderste letter he, dat tata a afkorting, stond eerst uh, in de katnoot onder de gogma. En, daar al die, en dan alleen waren, waren de lichten, welke lichten waren dan in, in het hoofd? Dat was hier, dat was deze stonden in de roos van de Abu Yima. Daar stonden ook de gar. Dat is gar van de kiel. Daar daar stonden dus gar verborgen daar. En in de gad -lud, die malchut in het hoofd of die heet dat A. Die dalde af naar haar harige plaats ja, naar plaats, naar de malchut. Oh, en die haalde en daarop waarbij dus de klim binnen deze iraninen malchut van de van de Abou die keerde terug naar de trap treden en nu dus die malchut die heeft in zichzelf tien verrot en wat zegt hij ons dan zegt hij ons dat in die malchut die wat hij he, die, die stond in, in, in, in, onder de kochma dan zegt hij dat in die, in, in, of hij noemt dat miniula, die slot. In, die, in deze slot, hij zegt, er is één plaats in deze slot, erg dunne plaats in deze slot. En dat doet hij, doet hij nu op de toestand van de Gadlout, waarbij die, die Malchut zet uit van harte alle tien, heeft in zichzelf tien scherot en hij zegt, uh, deze plaats, deze dunne plaats in die Malchut, hij zegt, dat is hay ha, dat dus de jisod, en nu ik heb het geschreven dat ateret is maar je kan het gewoon ah is theret is ook is dat is je van de malchut dat is de plaats wat hij noemt dat dit dunne en dun dunne plaats is in deze in deze malchut is die yeso van die Malchut. Dus niet de Malchut zelf, dat is, die gaat niet open. Maar Jezus van de Malchut, Hij zegt, Ha-Sha'ar ha-Memte de Kilim, dat is de 49ste poort van de Kilim. Herinner nog, dat in het lichaam, de <coughs> eerste was het, da, daar waren Keter-Hochma-Bina en Tufert, vier Svirot en elke van tien, 40 en die malgoed als vijfde sfera, die kwam omhoog. En die malgoed, die kan levert alleen voor negen, In negen sferoot van haar kan wel licht, licht komen. Maar in de tiende niet. Daarom is het 49ste poort. En dat 49ste poort, dat is die je soort dus Dat is dat je soort. is dan dat is de 49ste poort. Okay. Dus dat is wat hij ons zegt. Dus in die, in deze malgoed, zegt hij, er is in haar een dun plaatje. En dat is de jesot. Eigenlijk een dun plaatje, erg goed. Bij ons ook is erg dun en fijn. Zo'n, so, het is bij ons ook een vorm van, een vorm van zo'n membraanachtige. Net zoals we hebben een membraan in een oor, en nergens hoor je dat in de wereld, want net zo membraan is in, het, in een oor, zo is ook een soort membraan, een soort ontvanger van een hoge licht. Niet geluiden, niet geluiden gewoon van de materiële geluiden van deze wereld, maar die, in de jesot is er ook een soort membraan. En wanneer het geestelijke licht daarop komt, die gaat ook daarop reageren. En dat is ook natuurlijk erg fijn, fijn mechanisme, het uiterste fijn, het fijnste mechanisme wat er is in de mens. Geen enkele machine, geen enkele elektronica en zou ooit gevoel, de gevoeligheidsdraad, de gevoeligheidsgraad zal hebben dat zelfs uh, zoals deze zo. van elke mens. En maar wij moeten het benutten. Het is gegeven aan ons om het te benutten. En als een mens dat niet benut, nou, dan is het net of hij, net of hij dat hij de schatten laat liggen. Eindelijk, alle schatten van ons liggen daarin dat je zo, de gevoeligheid van je zo, al jouw persoonlijkheid, al jouw ware realiteit zit daarin. Dat is wat hij zegt, de dun plaats. Kijk nou, de zoger spreekt over het algemeen. Over de hele systeem van het Hilal. En de tegelijkertijd kan je in jezelf dat ook ervaren. Want precies hetzelfde als in het hele Hilal hebben we ook precies hetzelfde bij ons. Dus dat is de 49e poort. Dat is de yesod. Nog een keer, waar zitten wij? Abu de yesod van de Abu Dat is waar wij zitten. En dat is. Eigenlijk, Jezot van de Abouhima, dat is de, eigenlijk de Malchut. Ja, de Malchut eigenlijk. die uh, In de Malchut van de... Jezot van de Malchut eigenlijk. Jezot van de Malchut, die van de Abouhima. Dat is de 49ste poort. En dat is... Ja. En nog even afmaken. Uh, Malchut, want, hij zegt... He malhud the malhud the shar, ki etsem haheitata ad is the last one. de malhud self, said he, is the five tags port Okay? And further, zullen we learn in Nadi pause?